de Bremer stadsmuzikanten. In een klein dorpje in Duitsland, vlak bij de stad Bremen, woonde eens een molenaar. Hij had een ezel die iedere dag de zware zakken graan naar de molen sjouwde. Maar de ezel was al oud en op een dag zakte hij onder het gewicht van de zware zakken door zijn poten. De molenaar was geen aardige man. En omdat de ezel zeker wist dat de molenaar niet langer voor hem zou zorgen... nu hij niet meer kon werken, besloot hij weg te lopen. De ezel hield veel van muziek. Hij hoopte dat hij geld zou kunnen verdienen door in een orkest in de stad te spelen. En dus ging hij op weg naar de stad Bremen. Hij had nog niet zo ver gelopen toen hij een hond uit in het gras langs de weg zag liggen. Hallo, zei de ezel, wat is er met jou aan de hand? Ik rust even uit. Ik ben te oud om de vossen weg te jagen, zei de hond. Mijn baas vindt dat niet leuk en nu wil hij me kwijt. Daarom heb ik besloten weg te lopen. Waarom ga je niet met mij mee naar Bremen, stelde de ezel voor. Ik ben van plan in het stadsorkest te gaan spelen. Misschien is dat ook wel iets voor jou. De hond vond het een goed idee en liep met de ezel mee. Een uur later zagen ze langs de kant van de weg een kat liggen die heel verdrietig keek. Hallo, zei de ezel, wat is er met jou aan de hand? Ik rust even uit. Ik ben te oud om muizen te vangen, zei de kat. Mijn bazin heeft gezegd dat ze me kwijt wil en daarom heb ik besloten weg te lopen. Waarom ga je niet met ons mee naar Bremen, zei de ezel. Wij gaan in het Stadsorkest spelen. Misschien is dat ook wel iets voor jou... Ja, dat lijkt me wel wat, zei de kat en hij liep met de ezel en de hond mee. Toen ze een paar uur hadden gelopen, kwamen ze langs een boerderij. Op het hek zat een haan heel hard te kraaien. Hallo, zei de ezel, jij bent wel laat met kraaien vanmorgen. Het is al negen uur, jij hoort morgens om vier uur te kraaien. Ik ben al oud, zei de haan en daarom verslaap ik me steeds. Gisteren zei de boer dat het niet best met me zou aflopen als ik me nog een keer zou verslapen. En dat is nu toch gebeurd. Waarom ga je niet met ons mee naar Bremen? Wij gaan daar in het Stadsorkest spelen. Jij hebt een mooie stem. Misschien laten ze jou wel bij het orkest zingen. Dat leek de haan een goed idee en hij ging met de ezel, de hond en de kat mee. Aan het einde van de dag hadden ze bremen nog niet bereikt. De zon ging onder en het werd donker. Ik ben wel moe hoor, zei de hond. En ik heb ook honger. Ik ben dood op, zei de kat. Een hele dag lopen is nog vermoeiender dan muizen vangen. En ik weet zeker dat ik me morgen weer verslaap, zuchtte de haan. De ezel keek om zich heen en riep, kijk... Daar in het bos staat een huis. Misschien is er achter het huis wel een schuur waarin we vannacht kunnen slapen. En wie weet vinden we wel iets om te eten. De vier vrienden liepen naar het huis en de ezel gluurde door het raam naar binnen. Wat zie je? fluisterde de kat. Een tafel vol eten en drinken, antwoordde de ezel. Maar ik zie ook drie mannen die er helemaal niet vriendelijk uitzien. Ik denk dat het rovers zijn. De vier vrienden verstopten zich achter een paar dikke bomen. Ze dachten diep na over een manier om de rovers te verjagen. De ezel begon zachtjes te fluisteren... en even later liepen ze terug naar het huis. De ezel ging met zijn voorpoten op de vensterbank staan. De hond sprong op de rug van de ezel... De kat klom op de rug van de hond en de haan ging op de kop van de kat zitten. De ezel zwaaide met zijn oren en toen begonnen ze alle vier tegelijkertijd zoveel lawaai te maken als ze maar konden. De ezel balkte, de hond blafte, de kat miauwde en de haan kraaide. Het klonk werkelijk afgrijselijk. En toen sprongen de vier vrienden dwars door het raam heen naar binnen. De rovers schrokken zo verschrikkelijk dat ze naar buiten renden en zich in het bos verstopten. De ezel, de hond, de kat en de haan gingen lachend aan tafel zitten. Ze aten en dronken tot hun buik rond was. Daarna deden ze het licht uit en gingen slapen. De ezel ging op een hoop stro voor het huis liggen. De hond vond een plaatsje op de mat bij de keukendeur. De kat rolde zich op bij de haard en de haan ging op het dak naast de warme schoorsteenpijp zitten. Ze waren alle vier zo moe dat ze meteen in slaap vielen. En ze droomden dat ze in het orkest van Bremen optraden. De rovers hadden vanuit het bos gezien dat het licht in het huis uitging. We lijken wel gek dat we ons zomaar hebben laten wegjagen zei de roverhoofdman, en hij stuurde een van zijn rovers terug naar het huis... om te kijken wie er zo brutaal waren geweest hen te laten schrikken. De rover kroop door het vernielde raam naar binnen. Hij pakte een kaars en liep ermee naar de haard. Hij zag de twee ronde gele ogen van de kat in het donker glinsteren... maar hij dacht dat het gloeiende kootjes waren... En op het ogenblik dat hij de kaars er tegenaan wilde houden... sprong de kat met een luid gekrijs op hem af en krapte hem in zijn gezicht. Toen de rover naar de keukendeur rende... sprong de hond overeind en beet hem in een been. De rover hing te door de tuin. De ezel gaf hem nog een harde trap na. En net toen de rover dacht dat hij veilig was... vloog de haan van het dak en trok met zijn snavel een bos haren uit het hoofd van de rover. De rover was in zijn leven nog nooit zo geschrokken. Zo vlug hij kon, strompelde hij terug naar de andere rovers. Wat is er gebeurd? vroeg de roverhoofdman. Het is daar heel gevaarlijk, zei de rover. Er dat zit een heks in dat huis. Ze krijsden naar me en krabde me in mijn gezicht. Toen werd ik gebeten door een dwerg. En buiten kreeg ik een trap van een reus. En net toen ik dacht dat alles voorbij was, kwam er een gevaarlijke vogel op me af... ...die een heleboel haren uit mijn hoofd heeft getrokken. De rovers wilden geen ogenblik langer in de buurt van het huis blijven. En de vier vrienden bleven in het huis wonen. En daarom zijn ze nooit in Bremen aangekomen... ...en hebben ze nooit in het orkest gespeeld.